De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Beschreven door Peter Reumer. Vandaag, eindelijk volwassen. Nou, ik wacht nog vijf minuten. Harry, kom je eten? Blijven die twee mannen nou toch... Zijn peken zouden vaarder nog niet. Nee. Gelukkig. Gelukkig? Ik zit hier al een uur met het eten op zitten wachten. Precies een uur geleden had ik zes prachtige ballen gehakt... ...en wat er nou nog van over is, het is een handje vol verpieterde knijnenkeutels. wat kan het allemaal nog schelen? Uh, jou kan niks schelen. Jij zit de hele dag zijn dus grijn op je kamer. Jij bent zo vrolijk dat ik er zelfs diep treurig van word. Huh. Ik kan toch niet goed wezen, Harry? Je hebt nou al een week niet gelachen. Lachen? Waarom? Het leven heeft voor mij geen zin van nut meer. En alleen omdat je kattenvissen opgevreten hebt? We, we, we beginnen nou niet weer over, Trace. Dat is de natuur, Harry. Dat de mensheid mij in de steek gelaten hebt, dat de maatschappij mij geslagen hebt met W.O., zwaar. Maar dat de dierenwereld zo wreed kan wezen. nee, dat heb voor mij een... geen zin van nut. Weet je wat voor mij geen zin hebt? Hier met zo'n dooie als jij te zitten kniezen en te wachten tot die twee lamstralen zich groot genoeg voelen om uit de kroeg te komen. Nee, nee, nee, nee, wacht nou even, het is ja, nog niet klaar. Oh, dus dat mokkel, dat haalt dus die, die contactlens uit haar ogen... Ja. ...en die doet ze ieder apart in een borrelglas met water. En hij staat die vrijer van haar, die staat midden in de nacht op... ...omdat hij sterft van de dorst. Hij slaat zo, één, twee, allebei die borrelglazen is ah. af. <laughs> Zal die mens wel op de neus gekomen. Ah, hebben? Nee, nee, want dat was ze dan nee, juist. Zonder die lenzen zag ze niks. <laughs> ah, gezellig, hè? Hey, ja. ja. Hij hey, doe ons er nog maar één en dan stap ik op. Ja, Waarom? Ja, nou, omdat het dan eens gezellig wordt. Bah, nah, nee, nee, is wacht op ons met het eten. Toos, Toos, altijd Toos. Het is nou, nou hier toch gezellig? Oh, telefoon. Zo. Café, de slok. Hé, hey. hallo, Trace. Hoe is het met jou, Matt? Wat oh, ik je er nog? Ja, ja, oh nee, goed, goed, hoor, ja. Maar we zien je zo weinig hier, Trace. Maar... Ja, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar we missen je toch, hoor, Matt? Ik mis je helemaal niet, helemaal niet. Waarom denk je anders dat we hier de halve dagen zitten? Kom, komen? Ik zal het tegen ze zeggen, Trace, ja, hoor. Ja, zeg, kom gauw een keertje mee, hè, mop? Ja? Doei, doei. Dat was nogal een gezellig babbeltje, hè? Ja, moordwijf, jouw treis. Ze vroegen of je naar huis komt om te eten. Oh. Nou, bij jouw plaats wist ik het wel. Nou, dan ga jij toch eens zijn plaats? nou, nee, kom op af en gaan naar huis. Hier moet je eens kijken, die pantoffel Eén telefoontje en huppelt naar huis. Mijn zou jij dat niet zien doen, vader? Nou, dan blijf je toch lekker hier? Ik ga lekker bikken, het pa. Hé, hey. nee, wacht. Ho, ho, ho, ho. Nee, arrêtez, zeg, kom, doe het. Alsjeblieft, laat mij maar meegaan, anders komt er weer Habel van. Nou, of je mij meegaat of niet, die Habel komt er toch wel. Nou, ik vind het. Ik moet je zeggen, ik wil het nog reuze meevallen, die ballen. Ze zijn niet echt verpieterd, vind jij, pa? Maar nee, nee. nee. Het enige wat hier verpieterd is, is dat smoelwerk van die dingen daar, die, die, hoe heet die ook alweer? Uh... Harry. Dank je, Toos. Therese. Wat? Maar ik zou het toch prettig vinden als jullie eens gewoon op tijd kwamen voor het eten. Hé, hey, Peek, ik heb het tegen jou. Huh? Oh, oh, sorry, schat, ik was even niet bij je. Nee, je al maanden niet meer. Ja, ze vindt, ze vindt natuurlijk dat je te lang in de kroeg zit. In de kroeg? Ik, ik, ik, ik werk overdag. Ik, ik zit in de stalling. Ja, zit in de kroeg. Gaan we er toch eens buiten? Dat vindt zij. Hier, hoe heet ze die dinges uh, van dinges daar? Harry. Uh, nee, Taus. Trees. En die vindt... Dank u wel, vader. Maar als ik een papegaai nodig heb, laat ik het wel weten. Voor dieren moet je bij die katten meer bewijzen. Die hebt daar weet van. Niet meer, ouwe dinges. Als je mijn naam niet weet, zeg je maar meneer, hap ik op. Gewoon een borreltje na het eten meer niet? Eén borreltje. Ik zie je hier nooit meer. Ik ben er nou toch. Oh ja? Je hoort niet eens als ik wat tegen je zeg. En dinges, dinges, dat zeg je niet tegen mij. U zegt het toch ook tegen mij? Hè? Dat is wat anders. Oh ja? Ja, ja, toevallig wel, ja. Een hey, grijnt aandacht, je ziet me niet eens staan. Hou nou eens even je kopdoos. Daar moet je er niet mee? Hoezo dan wel? Ik heb het niet tegen jou. Ik had het ook niet tegen jou. Ik hebben twee's in gesprek. Nou, en ik niet. Wat bemoeien je daarmee? Ik heb het tegen u. Tegen mij? Moet je tegen mij beginnen? Het is gewoon niet waar, op. Het is wel waar, noem maar geen, op. Ik heb het tegen twee's. Ik heb ook geen zin om erover te praten met zo'n stelletje gekken. T -t -t -t -t tegen wie heb je het nou? Het was niet tegen mijn dinges. Zie je wel, daar, je, daar zeg je het over hier? Wat nou? Dinges? U zegt dinges tegen mij. Dan hoef je het toch niet tegen mij te doen? Nou, Thijs, Thijs, waar daar naartoe? Als ik jou vraag om onder lijn 3 te gaan liggen, dan doe je dat dan ook? Zeg een ja, want dan vraag ik het je. Wat was dat? Thijs, lijn 3. Nou, het zou mij niks kunnen schelen hoor. Niks! Bonjour! Ja. Op zo'n manier kan je toch geen gesprek voeren? Nee jongen, zeker niet met wij van die maloten. Als ik thuis gewoon vraag of ik. of ik. Ach. Ach, wat het kan ook schelen. Wat ga je nou doen? Ik ga naar de kroeg. Nee, maar ik ben nog niet klaar met eten. Moet je nou eens kijken wat een zonde! Vier volle borden! Het wordt flink door, Zijn de heren er alweer niet? Ach, nee. na zessen. En hij hebt niet eens gebeld. Fokken weet niet eens hoe een telefoon eruit ziet. Die stamt nog uit de tijd van de tamtam. Ach, Peek zou toch kunnen bellen? Maar nee, nee, geen woord. Gaat er s'morgens uit en komt niet eens meer naar huis om te eten. <lacht> Zoveel beteken ik nog voor hem. Het is toch vreselijk. Ik vind het een zegen. Ik was er altijd al op tegen dat je met die baaiersklant in zee ging. Daar kan me toevallig niet schelen. Ja, mij ook niet, hoor. Mij kan niets meer schelen. Het is toch geen doel meer zo. Daar zijn we toch niet voor getrouwd. Ach. Als het vandaag afgelopen zou zijn, mijn best. Ik wil niet dat het afgelopen is. Maar een beetje gezelligheid hoort er toch bij. Er is geen gezelligheid meer tegenwoordig. De mensen zijn beesten. En de beesten kunnen ook al geen grijntje menselijkheid meer opbrengen. Ik, ik, ik ben toch niet niemand. Je bent gewoon niets, niets en iemand al. Een, een, een, een, een vliegenpoepie op een spiegel. Ja... Maar ik ga hier een eind aan maken. Huh? Er een eind aan maken? Ja, dat is het. Ik, ik, ik kan er niet meer tegen. Het zijn tweeën hand in hand de zee inlopen. En nooit meer terug. Precies. Wat zeg je? Wij samen de zee in. Ben je bedonderd? Ik ga de kroeg in. En alleen. Nou, dan wacht ik ook nog maar even. Wereld, o oh wereld, wreed en kil. Waarin ik eens was nedergezet. En ook nog tegen mijn wil. Harry, Hari Hari Harry, Harry. Wat moet er van je komen? Hm? Verrek, ik had wel te gaan schrijven. Sorry, Trace. Sorry, schatje, maar het is gisteravond een beetje uit de klauw gelopen. Wat gezellig, gezellig. Sst. Hm. We, we kwamen haar tegen en... Nee, ja, we hebben toch een partijtje gezellig. Geeft niks hoor. Ja, je, nou je weet, dat is niet aardig van me. Nou, het komt eigenlijk niet zoveel veel schelen. Natuurlijk ja, wel. Natuurlijk niet. Nou wel, ik koud geworden en jij maar zitten wachten. Wachten? Ik? Nee hoor. Nou kom nou. Je ga me toch niet vertellen dat je het prettig vond dat ik er niet was. Ja hoor, best wel. Tuurlijk vond ze dat, ja. Jij vond het toch ook prettig dat ze er niet was? Van mijn vader ja. is helemaal niet waar. Hm. Ik, uh, ik, ik, ik, ik kan toch niet gezellig gaan zitten babbelen in de in café. Een bordeel? Volgens mij was het een bordeel, leek me? Ja, ja, nee, nee. Uh, nou ja, hoe, hoe dan ook. Ja, ik, ik, ik kan daar toch niet vrolijker zitten wezen als ik weet dat Theresa alleen nog thuis zit. Hoe weet jij dat ik thuis zat? Uh, je zat toch thuis? Nee, hoor. Nee, hoor. <laughs> wat zat je dan, thuis In de kroeg, ik. <laughs> Inderdaad, ja. Huh? Uh. Waar zat jij? In de kroeg. Te, terwijl ik... Ook ik, ik... in de kroeg zat, net als ik, ja. En ik had het een partij gezellig. Ik... Ik, ik sta verbaasd. Oh, dat zal niet de laatste keer zijn dat jij van mij verbaasd Hoe bedoel je dat? Doei. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Ik heb er nou toch wel spijt van dat ik dat elektrische scheerapparaat voor mijn verjaardag gevraagd heb. Huh? Ja, ja wij ook. Dat ding kost een zes zesjoete. Ik, ik, ik, ik begrijp het niet. Dat is... Omdat ik me toen alleen nog maar wou scheren. Wat hebt mijn Tracy toch? Aandacht. Aandacht trekken ze, dat willen ze. Het is toch treurig? Je geeft ze een huis, te eten, vaste baan, gezellige schoonvader. Niet genoeg? Nee, ze willen ook nog aandacht. Dus ik had al mijn scheermessies al weggegooid. Aandacht trekken? Ja, heel even graag. Ja, maar waarom dan? Nou, heb jij misschien nog messies? He, ja, nee, nee. Hey, God, wat zit je dat te zeuren maar kop? He? Ik, heb, ik heb problemen met twee dus zeur niets. Aandacht, hij wil ook aandacht. Net als die zwakke zus van hem. Eén pot, nou, dat is het. Ik behoef geen aandacht meer, ik stap er toch uit. Oh, huh? waaruit? Uit die tranendal, dat leven eten, eten. Eindelijk. Wat? Dat heb jij nou weer eruitstappen? uitstappen Je bedoelt toch niet? Het leven niet... heeft voor mij geen zin van nut meer. Je, je, je bent toch niet gek geworden? Een mesje, Peek. Eén mesje slechts. Met dat verdomde scheerapparaat krijg ik mijn polsen niet open. Maar Hadi, jongen, je moet niet zo vreemd doen hoor. Geen rare dingen gaan doen nou, hoor. Ik toen niet uit zijn hoofd lullen. De man heeft gelijk. Ik kan het niet toelaten, pa. Mijn besluit staat vast. Goed zo, nokke. Kappen met die hap. Wat valt er nog te genieten in het leven? Wat valt er nog te lachen? Ik heb alleen geen weken meer gelachen. Waarvoor leeft een mens? Het leven is een boek, Peek. Maar ik heb het helemaal uitgelezen. Ach, wat, en één, kan het je schelen? Ik ken mensen die lezen een boek drie maal. Nou, ik niet. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Zo'n smerenblaadje, ja, dat, dat wil ik nou wel eens een keertje of twee lezen. ja, Dat wil ik wel in kijken. Maar boeken, ik wist trouwens niet dat jij kon lezen, dinges. Heb jij nou dat mesje of niet? Nee. Nou, dan, uh, dan vind ik wel iets anders. Het kan ook met pillen. Of met je vochtige neus hier, het stopcontact. Laten we het paar al weg. Wat hebben ze toch, die twee? Is de nieuwe afrobode er al? Oh ja, ja, is vanmorgen met de post gekomen. Ligt op de schoorsteenmantel. Wat hebben ze toch, die twee? Wat doen ze me nou toch aan en... Ik... Wat moet je trouwens met de boden? Nou, het even kijken. Even kijken, volgende week Vanessa weer op de weis Vanessa? Ja, dat vind ik toch zo'n... Uh... de fanenzanger Oh, ik wist niet dat jij van dat soort muziek hield? Die muziek, ja, die vind ik vreselijk. Maar wat. wat een. een... Faardezanger is. Ik weet het allemaal niet. Nou, ik wil. Ik zal het wel weten. Ik heb het over overtreesbaar. Dat is toch geen vergelijking, jongen, dat scharminkel van een duizend tegenover die. vaderzanger is, zal ik maar zeggen. Uh, er is een brief voor erbij. Voor Vanessa? Nee, ook al. Voor dat scharminkel, natuurlijk. Ah! is privé staat erop, zuiver privé. Pas eens kijken. Nee, het is privé. Teresa ja. en ik zijn in gemeenschap van Goederen getrouwd, pa. Wat voor haar is, het voor mij. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Aan mevrouw Theresa de Breker, zuiver privé. Hé, hey, ga je een postzegel? Wat doe je nou? He? Oh, jeetje, vergissing. Heb ik hem opengemaakt. Ik dacht dat die voor mij was. En dit las je nog... Ja, ja, ja, dat is ja ouwe, het is wel goed, ja, oud, het is... Hé, hey, is een brief. Ja, wat dacht je dan? Ze stoppen er geen gevulde koeken in een envelop Lieve, lieve Trace, wat hadden wij het gezellig samen gisteravond? Jammer dat jij weg moest. Ik heb de hele nacht aan je moeder liggen denken. Zo'n zo leuke, lieve, intelligente vrouw als jij bent. Weet je wel zeker dat hij het over tozie He? is? Als jij bent. Zo'n vrouw zou iedere man zich eigenlijk wensen. Jou de hele dag om je heen te hebben, dat is als een droom. Wordt die droom ooit werkelijkheid? Nou oh ja. Ga door nou, Ga door. wat is er nou? Huh? Ik kan die naam niet lezen. Wacht even. P.S., ik hou van je, lief suikerbeest. <lacht> lief suikerbeest, ja. Had zeker geen bril op. Zip een ander. Waar? Pap? Twee He? heb een ander. Pap, ben je blij? je blij. Dan ben, ben je er eindelijk vanaf. En ik heb geen, geen cent aan de Geen cent betalen. Ben je toch een harteloze, nare, oude man. Heb je het van mij? Twee. Maar Trees heb een ander. Toon? Het is Toon. Hallo, moppie. Waarom kom je zo weinig? Ik zie je toch zo graag. Doei, doei. Het is stone. Het is troon! nee, die heeft misschien last van zijn oren, maar naar zijn ogen mankeert hem niks. Kom op. En daarbij, je gaat toch niet schandelen met de vrouw van je beste klant. Ze heb een ander pap. Ach, wat heb ik daar nou mee te maken? Het is jouw schuld. Jij hebt me meegesleept de kroegen in, de baan op, waardoor ik nooit weer thuis was. Moet je nou voor goed luisteren, Snottebal? Je bent een volwassen man. Een volwassen kerel. Ah. Nou, kerel, je bent in ah. ieder geval volwassen. Zij ook. En, en gelijk heb ze. Ga weg. Ga naar mijn ooggevader voor ik een ongeluk ga. Wat is er nou? Ga weg, ik wil alleen zijn. Alleen met mijn verdriet. Harry, Harry, we kunnen ze toch gewoon kopen, die scheermesjes. Ik hoop niet dat je het vervelend vond. Wel, nee, Tracy... Iedereen is nog wel eens te laat voor het eten. <lacht> Waarom jij dan niet, hè? Zeg, vond je het wel lekker, het gebakken eitje? Nou... Nee, nee, ik kookt niet, nee. Nou, steenkoud zijn is ook niet zo lekker, natuurlijk. Hè. Zeg, mop, zal ik voor jou nou eens even een lekker bakje inschenken? Moet jij niet in de kroeg? De kroeg? Nee, veel gezelliger thuis, hè? Lekker. Wil er ook nog een kokosmakroon bij? Maar het uh, is toch klaar voor jas, hè? het dat gekaard. En altijd met dezelfde kilo's echt. Nee, blijf lekker bij mijn wijfie. Ja, want die zie je lang zo vaak niet tegenwoordig als al die kerels. He? Nee, uh, Zeg, zit je goed? Uh, ja, dank je wel. Ja, ik zat goed. Maar ik moet nu dus eigenlijk weer weg. Waar, waar, waar, waar naartoe? Wat kan jou er dan schelen? Jij interesseert je toch niet meer van mij? Dat doe ik wel, twee. Nee, opeen, oh dat doe je helemaal niet. Jij bent hele dagen weg, je ziet me niet meer staan. Nou, dan ga ik ook weg. Maar, waar, waarom? Omdat ik geen zin heb om hier in mijn uppie te zitten. Alleen met Harry, die alleen nog maar vreemde plannen heeft en nergens meer om kan lachen. Hij is van leven toch, samen? Oh ja, ja, dat is dan ook het enige. Maar je laat me geen moment blijken dat je wat omgeeft. Maar dat doe ik nou toch? Ik verzorg je, ik, ik, ik heb gekookt, mijn oude vader hort opgestuurd, van alles, huis van alles. En niet alleen even die brief. Welke brief? Die, die. Nou ja, oké, okay, ik beken. Ik heb een brief gevonden van een of andere Terrell, die op jou geval is, die heb hebt ontmoet en waar je vanavond natuurlijk ook weer naartoe wil. Maar ik wil het niet hebben, Threes. Hoor je? Ik wil het niet. Hoe kom je aan die brief? Nou ja, laat maar zitten. Misschien is het beter zo dat je hem gelezen hebt. Threes, zeg maar de waarheid. Is het waar? Is er een ander? Ik ken inderdaad een heel aardig persoon, ja. Lief en zorgzaam, eentje die veel om anderen geeft. Maar ik geef toch ook om je, met Tracy. Goed, ik was er de laatste tijd niet zo vaak, maar ik, ik. Tracy, heb je een handdoek voor me? In de kast. Wat heb je gedaan? Ja, ja, je hebt, hele hoofd is nat. Ik heb mijn hoofd in mijn water gehouden, net zolang tot ik, nou ja, tot ik dus niet meer, maar ik hield het niet vol, ik stikte het er met. Oh, ik dacht dat dat je bedoeling was. <tie> jij ja, hebt ervan van geweten, nee? ja, ja, jij hebt ervan van geweten, adeling. Wat heb ik? Jij hebt ervan van geweten, maar mij heb je niks verteld, Smeerlap, ik knap twintig jaar voor je kom hier. Stop, Peek, Peek, <tie> helpen, hij vermoordt me, Dat was de vraag, Pink. laat een handje helpen. Peek, Peek, luister nou, Harry, je <tie> hebt er helemaal. Ge van. Uh, waarvan dan? Waarvan? Van Trees de vrijer Schmicht! Uh, uh, uh, Trees de uh, vrijer? Uh, ja. Ik ken een persoon, ja. Een, een aardige, attente persoon. Zeg maar wie het is, Trees. Is het Toon? Zeg maar wie het is, ik vermoord hem. <laughs> toon? Het gaat me niet schrijven wie het is, ik vreet hem op. Jij bent van mij, alleen van oh, mij. nee, nee, nee, nee, Peek, ik ben van mezelf. En ik pak uit met wie ik wil en niet om wil gaan, net als jij, Peek. Maar ik wil alleen met jou omgaan, Emmers. Oh, Emers. ja, ja, nou één. nou als je te link wordt. Maar je zou die persoon eens moeten ontmoeten, Peek. Je zou er wat van leren. Eh? Ontmoeten? Bedoel je dat jij en hij Misschien hierop... gaan dan jouw ogen open, Peek. Ik? Oké. Okay. Oké, okay, nodig hem maar uit, laat hem maar komen. Dan zal ik hem de waren eens even je vertellen. Oehoe. Zal ik hem eens even laten zien wie hij hier voor jou houdt? Waar ga je nou heen? Weg. Een afspraak maken met die vrije van je. Hoe laat we je terug? Doei. Terwijs. Het wordt weer de hele avond alleen nog op te wachten. Als je ergens over wilt praten, wat? moet je niet bij mij zijn. Uh, o, en -M -M Peek, die emmer water staat nog in de keuken. Laat haar komen niet met die uur. Acht uur. Het is nou vijf voor acht. Blaaftrees toch? Nou, die komt niet meer. Nee, die is bang voor de bloedspatten. Nee, nee, nee, nee, nee. nee hoor, vader. Ik heb me eigenlijk voorgenomen dat we niet meteen ordinair over te gaan leggen schelden. Je hebt het over schelden. Je moet hem gelijk in de stage zetten. Ik, op. ik help je wel mee. Jij moet hem pakken van voren. En ik, ik. kan mensen buiten gewoon goed van achteraan vallen. Ik ben wel benieuwd naar die meneer. Zeg haar. Huh? Moet jij je eigenlijk ergens gaan leggen ombrengen? Hey. Huh? Wie is nou nieuwsgierig naar zo'n lummeltje van niks? Zal me eens laten zien we wie er hier van trace houdt? Nou, ik niet. Blijft ze toch. Hé, oh. hey, Toos, daar wordt het spel. Van nee, dat is trace niet. Die besluiten van dreigen. Nee, dat is, dat is. die. Die is die. Alleen open doen. Open doen het gelijk weer terug, jongen. Misschien is die agressief. Ik uh, ga maar even naar mijn kamertje. Hier blijven jij nog een ogenblok. Hoe meer mankracht, hoe beter. Wie weet, heb je een naaf bij zich? Ja, ik ga toch wel liever even. Hier zo, zeg ik jou. Zo. Zo, ga kom erin. Zo. Nou, kom maar binnen, mooie meneer. Beetje mooie braadjes Als jij net zoveel van deze had als ik. Goedenavond. Twees? Ja. Waar is die, eh, uh, die vriend van je? Welke vriend? Welke vriend? Die, die die die brief geschreven heeft, die vriend. Er is geen vriend. Ik heb je alleen gezegd dat ik een aardige, lieve persoon ken. Ja, maar, maar, maar waar is die dan? Die staat hier voor je, Peet. Ik ben die aardige, attente, liefdevolle persoon die veel om anderen geeft. Nou, nou, Toze, je blaast wel over dit toren. Die veel om jou geeft. En die brief dan? Die heb ik geschreven. Jij? Wat een gosper. Om je te laten zien waar je mee bezig was, Peek. Om je te laten zien dat ik je nodig heb. Dus jij hebt mij? Te, vanwege die brief en, en, en dat ik... En ik heb er geen spijt van, Peek. Wat je er ook van denkt, ik heb er geen spijt van. Ik, ik, ik ook niet, Thijsik. Wacht even, wacht even. Dus als ik het goed begrijp, dan heb Tracy die liefde. Want dat je kwijt zou raken, Peek. Ik was kwijtraken, mij, jij mij kwijtraken. Nou, dit heb ik nog niet. Jij raakt mij nooit meer kwijt. Jij hebt eindelijk volwassen, oude gek. Ja, Tracy, ja. Nou, leuk is anders. Nou, dan ben je niet de enige. Hoe bedoel je, Tracy? Dan moet je kijken, Harry. Harry? Hij verrek, Harry, lachen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 Drees zijn vrouw Tonnie Huurdeman, Harry Sakko van der Made, Toon Ab Abspoel en Fokke Johnny Krijkamp senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hero Muller.